Jan van der Putten met het NOS Journaal. De politie Landgraaf is op zoek naar het busje... dat vanmorgen vroeg betrokken was bij een dodelijke aanrijding bij Pinkpop. Het busje reed in op een groep voetgangers bij een van de campings. Een van de voetgangers kwam om het leven. Drie zwaar gewonden liggen in het ziekenhuis. Het busje ging er vandoor. In een oproep op Burgernet meldt de politie... dat het mogelijk een witte Fiat Doblo was. Het is nog niet duidelijk of het een ongeluk was of iets anders. De organisatie van Pinkpop zegt op Facebook dat ze diep geschokt is... en meeleeft met slachtoffers en familie.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 Het zuiden van Japan is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6,1. Het epicentrum was in de buurt van Osaka. Er zijn zeker drie doden en meer dan 200 gewonden. Onder de dodelijke slachtoffers is een meisje van negen. Ze zou terecht zijn gekomen onder een muur die omviel. Het treinverkeer in de op twee na grootste stad van Japan is stilgelegd. Bijna 300 schrijvers, dichters en uitgevers hebben in een open brief in NRC kritiek op de organisator van de Boekenweek. Het thema volgend jaar is de moeder de vrouw. De schrijvers vinden dat een cliché beeld van de vrouw. En ook vinden ze het raar dat het Boekenweek en het essay worden geschreven door een man. Dan is weer nog. Wolken, een bui en later meer zon. Het wordt 17 tot 22 graden. Morgen is het iets warmer. Woensdag flink wat zon en zomers warm met 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Jig it out uh.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 I always wind up staying. This the type of town I can spend a few days in Miami, the city that keeps the roof blazing. Party in the the heat is on all night on the beach till the break Welcome to my home, bienvenido a Miami. Be... Bouncing in the club with the heat is on all night on the beach till the break of dawn. I'm going to Miami. Welcome to my home. Though I heard the rainstorms ain't nothing to mess with, but I can't feel a drip on the strip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 I got to be the best. Oh, Miami. all night on the beach till the dawn. Welcome to my home.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 in the club to see Scott, Stadon, Miami, my second home. Miami. Party in the city when the heat is on, all night on the beach to the break is gone. Welcome to Miami, can't be me though I'm Yari. Bouncing in the club where the heat is on, all night on the beach to the break is gone. I'm going to Miami. Welcome to Miami. Welkom terug bij Stadvoort op zaterdag uur 2 alweer. En 6 uh, minuten over 3 uur betekent 6 uh, minuten de Le Mans race gestart. Over 24 uur gaat uh, die reis. En we hebben 6 minuten gehad, maar wat voor 6 minuten? Ja, gelijk in de eerste bocht was het al, uh, al raak. raak en de, en de, de gele vlag uh, kwam uit. Wegens uh, ja, toch, uh, toch een wat onvoorzichtige start van een van de deelnemers. En dan zou je nog maar 23, ruim 23 uur moeten. Maar goed, wij volgen... wij kijken met een link, linksoog... natuurlijk naar de 24 uur van allemaal. Daarnaast is het om drie uur begonnen... Argentinië tegen IJsland. En daar hebben we natuurlijk over het WK voetbal in Rusland. En de tussenstand momenteel 0-0. Nou, als u even in de webcam kijkt... dan kunt u zien welke kleuren wij zijn... en voor wie wij zijn. Alleen, diegenen... die hebben meestal blauw shirts aan. Maar nou niet. Nu zijn ze in het zwart. Ja. Nou ja, goed. Dat hadden we ook niet kunnen weten. Uh, Goed, maar daarnaast natuurlijk ook de 24 uur uh, op het circuit Zandvoort. En dan hebben we natuurlijk over het natuurlijk over het Cycling Zandvoort evenement vandaag en morgen. Een 24 uur race, uh, estafette race over het circuit. Daarnaast nog een 6 uur race en een expo van elektrische fietsen. Dus als u een fietsfanaat bent, schroom niet. Ga naar het circuit Zandvoort en uh, laat u verrassen. Allemaal voor het goede doel Fight Cancer. En daarnaast natuurlijk uh, het vaste item, de evenementenkalender rond de klok van half vier. Uh, nou, het barst van de evenementen in Zandvoort, in en om Zandvoort. Dus uh, liefhebbers van de diverse evenementen. Ik zou zeggen, houd die pen en papier bij de hand. Want dan kunt u gelijk even meeschrijven. Uh, door ja, de door actualiteit natuurlijk wat, uh, wat nieuwsberichten uh, verschoven naar twee, de tweede uur. Dus Zandvoorts nieuws in het kort tussen de bedrijven door. En uh, alvast even een vooruitblik op ons derde uur. In ons derde uur zal Marco Termes aanschuiven... want die heeft een menig artikel in de Zandvoortse krant voor zijn rekening genomen. En dan hebben we het natuurlijk over het verzetsgedicht... wat inmiddels is gepubliceerd op de muur... vlakbij tegenover Laurel en Hardy. Daarnaast binnenkort de boekpresentatie van zijn nieuwste roman. En wij dachten dat het een goed idee was om Marco maar uit te nodigen... want het is een duizendpoot... En dan kan hij het zelf allemaal even komen toelichten. En wie weet neemt hij een gedicht mee. En uh, dan hoort u dat rond de klok van kwart voor vijf. Ik zou zeggen genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren. En kijken naar uw enige echte lokale zender. ZFM Zandvoort. We hebben het weer druk, druk, druk, uh, Albert-Jan. Genoeg uh, te doen uh, de komende uur uh, bij ZFM. Uh, en wil je meekijken in de studio? Ga dan naar www.zfm-live.nl www.zfm-live.nl Kijk je live mee in de studio aan de Tolweg 10A. Wij zeggen Zandvoort, een uh, goedemiddag. En leuk dat jullie allemaal luisteren. En blijf dat vooral ook doen, hè, want hier is de nieuwe zin van Clean Bennett. Heet Solo. zaterdagavond tussen 7 en 9. Dan hoor ze bij CFM. De 40 beste plaat uit Europa in de Euro Breakdown. En ook deze staat daarin uiteraard hoog genoteerd De nieuwe single van Demi Laufato. Tezamen met Clean Bennett. En Solo Nou, Voetbal is geen solo spelletje Nee, 11 tegen 11. En dit jaar doen wij gewoon niet mee aan het WK-voetbal. Maar in 2010 nog wel. Ja, dan gaan we even terug naar 2010. Daar in Afrika. Dan vlogen we eruit in de achtste finale. Maar goed... We deden in ieder geval mee. You're a good soldier, choosing your battle. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front.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 for Africa Dat was het uh, voetballied uit uh, 2010 en hoorde bij het WK uh, wat in uh, Zuid-Afrika werd gespeeld. Nederland in de achtste finale en uitgevlogen dus. Maar gelukkig deden we het toen nog wel mee. Over vier jaar zijn we er gewoon weer bij. Hè? Dat zegt in ieder geval uh, die uh, Indiaan in een uh, bepaalde reclame. Dus uh, nou dan ga ik daar maar even vanuit. Het is inmiddels uh, kwart over drie geweest. Even naar Le Mans, Albert-Jan. We kijken even met één oog richting Le Mans. zag net zo'n geel gebouw aan de zijkant staan. Is dat een speciale tribune voor Jumbo, of niet? <laughs> dat zou je bijna haast wel zeggen. Ja, dat dacht ik even. Ik moet zeggen, de Jumbo-auto van Racing Team Nederland... heeft al behoorlijk wat zendtijd gekregen. Zeker in het begin van de, na de start. Want ze waren veelvuldig in beeld. En ze zijn keurig door de openingsfase heen gekomen. En hebben zich vooralsnog op een twaalfde positie binnen in hun... Uh, ...leak gevestigd om het zomaar eens te zeggen. Maar goed, we zijn een lange tijd te gaan. Nog even met voetbal. Argentinië tegen IJsland tussenstand... ...momenteel nog steeds 0 tegen 0. En mocht je het gemist hebben, SV voor 2 is kampioen geworden. Live op ZFM, hè. Nou. Zo is het. HCSC werd uh, uiteindelijk uitgeschakeld... ...dormiddel van de penalties. Goed, dan gaan we door met uh, andere Zandvoorts nieuws. Van de 25 genomineerden voor het beste strandpaviljoen van Nederland komen dit jaar de meeste uit Zandvoort. In totaal zijn drie paviljoens genomineerd... en dus begint er al een beetje concurrentie te ontstaan. Ik gun het de anderen van harte, maar de uitslag is al bepaald... vertelt Bram Molenaar van Talassa, Samen met Burnies Beach Club en Tijn Akersloot... is Thalassa genomineerd voor de prijs. Molenaar is vereerd met de nominatie. Het is een mooie stempel op je werk... wanneer je genomineerd bent voor de prijs. Ook Dirk Willemsen van Burnies is er blij mee. Het voelt als een ontzettende eer... We zijn pas sinds maart open, dus als nieuwkomer genomineerd worden... dat voelt fijn. Uiteraard hoopt ook Bob van Gerwen van Tijn-Akersloot ontzettend... dat zijn strand en wind. Dan mag je jezelf een heel jaar lang de beste noemen. Dat kan je goed gebruiken. Ze gaan dus alle drie voor de winst. Toch is het een beetje appels met peren vergelijken... want waar Burnies zich richt op de luxe... is Tijn weer populair onder de locals. Ze hebben alle drie daarom geheime wapens in de strijd. Voor ons is dat het zwembad, al dus Willemsen. Het is onze kwaliteit, vertelt Molenaar, terwijl hij de twee vissen laat zien. Vanmiddag nog gevangen, het is supervers. Bij Tijnen richten ze zich meer op het vlees. Wanneer het warmer is dan 20 graden, gooien we de barbecue aan... legt DJ van Hezen van het paviljoen uit. In totaal zijn zeven strandpaviljoens uit Noord-Holland genomineerd... en naast de Zandvoortse nominaties maken ook het Zeepaardje in Egmond... de Zilvermeel in Egmond, Paviljoen VX op Tessel en Paal 17 op Texel, kans op de prijs. De genomineerden krijgen vanaf nu bezoek van mystery guests die hun tenten gaan beoordelen. Naast de beste strandpaviljoen kiest de jury ook het schoonste strand, het beste zoetwaterpaviljoen, het duurstaamste paviljoen en de beste paviljoens per provincie. De uitslag zal op 5 juli bij Strandpaviljoen Badhuis op Vlieland bekend worden gemaakt. En u kunt stemmen via www.strandverkiezingen.nl. www.strandverkiezingen.nl. En het motto is: laat uw stem niet verloren gaan. En stem uiteraard op een van de drie paviljoens uit Zandvoort. can't tell me nothing bossed up and not I changed the game It's my big bronze boogie, got all them girls shook. shook My big fat ass got all them boys cooked We're from dollar bills, now be poppin' rubber bands Bruno saying to me while I do my money dance like Sexin' hey. on the ground like hey. Hit that little John. Okay. Okay. okay, okay Oh yeah, we up and finessin', getting paid. Ooh, don't we look good together? together? There's a reason why they watch all night long Dat is wel leuk hè? bij die plaat van Bruno Mars. Het lijkt net alsof je teruggaat in de tijd. Echt een beetje jaren tachtig of zoiets, weet je wel. Zo ongeveer klinkt dat. En ook de nieuwe single, die heeft daar weer heel veel van weg. Dat was Finesse. Samen met Cardi B. Argentinië tegen IJsland. Hoe staat het daar, Albert jan Zojuist gescoord. Argentinië 1, IJsland 0. Oh, papa, sit down and hear my song. Oh, and if you feel like it, then.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 And see that someone so different is a soul like.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 Nou, juist vandaag draaien. Geen idee, toch? Of wel? Heb je wel een idee, Albert nee, ik, ik heb geen, geen idee. idee. Morgen vaderdag of zo? Oh ja. Morgen is het Vaderdag. Dus, uh, Klopt. Vergeet je vader niet en ga nog eventjes uh, een leuke cadeautje voor hem shoppen hier in het uh, centrum van Stamford. Wij draaien Ellen Clark en Father and Friends. Goed, we blijven nog even met, bij, met het volgende bericht. Blijven we uh, op het strand, om het zo maar te zeggen. Want een dagje Zandvoortse strand is heel betaalbaar. Het Zandvoortse strand behoort tot de goedkoopste stranden van Nederland. Dat blijkt uit de strandprijsindex die de online reisorganisatie Travelbird jaarlijks opmaakt. Travelbird doet dat niet alleen uh, voor Nederland, maar ook over de hele wereld. Het is voor het derde jaar op de rij dat meer dan 300 stranden uh, over de hele wereld worden vergeleken... op basis van prijs voor een dagje strand langs de kust. Een vast aantal factoren wordt overal gehanteerd. Het doel van de index is om reizigers te inspireren en te helpen bij het maken van een keuze bij het bepalen van een bestemming. De ranking toont aan op welke strand je waar voor je geld krijgt en welke locaties een exclusieve ervaring bieden... doordat elke bestemming is gerangschikt op basis van een volledige dag langs de kust. Om de betaalbaarheid van ieder strand te berekenen werden er vijf essentiële factoren berekend... met daarnaast nog de faciliteitskosten, toegangsprijs en de kosten van een lichtstoel en parasol als nieuwe toevoeging tot de, tot de strandprijsindex. De essentiële factoren zijn de kosten van een fles zonbandcrème... een fles water, een biertje, eh, van een lunch... inclusief drankje dessert per persoon en een ijsje. De totale kosten zijn op basis van deze zes factoren berekend... om betaalbaarheid en een rangschikking van een iedere kustbestemming vast te stellen. Van de 21 Nederlandse stranden staat Zandvoort op de 20 twintigste plaats... met een gemiddelde van 43,34 euro. Alleen Renesse is goedkoper... De lijst wordt aangevoerd door Vleeland, die goede tweede is. Bloemendaal met 50 euh, euro 72, euh, is voor een, de, een dagje strand aan de dure kant. De resultaten van de volledige lijst met stranden is te vinden op de website www.travelbird.nl. www.travelbird.nl. Dus niet zeuren van uh, wat is het duur in Sanford niet, want het is juist goedkoop. Dat wordt dus juist naar aanleiding van het onderzoek wat gedaan is. Zo dadelijk de evenementagenda. Hey daar.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 E abbassare la luce per fare pace la felicità, felicità, felicità, e bicchiere di vino con un panino la felicità, e lasciarti un biglietto dentro il cassetto la felicità, e cantare a due voci quanto mi piace la felicità, felicità. Tijd voor de evenementagenda. Nou, zie je of sta je, Rob? Gaan oh, we, gaan... ja, oh, jij hebt er nog nieuws thuis over voetbal, of niet? Ja, klopt. Ja, uh, ja, ja, ja. Wat IJsland, is daar gebeurd? IJsland heeft zojuist gescoord. Tussenstand Argentinië-Ijsland 1 tegen 1. We tijd 30 minuten om met nog 15 te gaan in de eerste helft. Spanning al om, al daar in Moskou. Goed, uh, terug naar lokaal uh, evenementen. En allereerst hebben we dan natuurlijk dat Cycling Zandvoort weekend... wat vandaag en morgen op het circuit, circuit Zandvoort plaatsvindt. Vandaag en morgen weer op het programma De Cycling Zandvoort. Ook in 2018 is dit evenement, uh, weer, zal dit evenement weer bestaan uit een 24-uursrace, een 6-uursrace en de Expo van Elektrische Fietsen. Een bijzonder fietsevenement voor zowel recreatieve wielrenners, maar ook voor families mountainbikers en andere fietsliefhebbers is er veel te zien en veel te beleven dit weekend op het circuit Zandvoort. U bent van harte welkom. Meer informatie kunt u uiteraard terugvinden op de website www.cyclingzandvoort.nl www.cyclingzandvoort.nl En dan hebben we het over de kinderen, want er is vanmiddag een skip zomerfeest in het teken van de circus. Vandaag zijn alle kleine kinderen tot ongeveer zes jaar met hun papa, mama's, en opa's en oma's en andere aanhang van harte welkom op het zomerfeest van Pippeloentje en Pluk. Dit jaar is het thema van het Zomerfeest Circus... en de opbrengst gaat naar de Clinic Clowns. Dus doe gratis mee aan allerlei circusactiviteiten op het terrein... rondom Pimpoloentje, burgemeester Naweilaan 101... kunsten maken, lachen, schminken en nog heel, heel veel meer. En iedereen is welkom nog tot vijf uur daarbij. Skip Zomerfeest. Gaan we naar morgen, dan is het tijd weer voor een concert... in de serie van Classic Concerts. Het Domstad Blazersensemble is ruim 30 jaar geleden opgericht door enkele blazers uit het Utrechtse studentenorkesten en het Nederlands studentenorkest. Het is uitgegroeid tot een professioneel werkend ensemble van gedreven muzici, beroeps- en amateurs. Morgen speelt het ensemble op uitnodiging van de Stichting Classic Concerts in de Protestantse Kerk. Het concert in de kerk aan de Kerkplein begint om 3 uur en de entree bedraagt 5 euro. En de deuren gaan open om half drie. Vanaf komende dinsdag zal er op het plein van het pluspunt in Nieuw-Noord... voor het eerst een weekmarkt gehouden worden. Voor Al-Islam Shaban en Tasty Corner. Van Tasty Corner, de winnaar van de ondernemersprijs 2017... heeft zich hier sterk voor gemaakt. De markt wordt voorlopig iedere dinsdag gehouden... en telt de eerste week 12 marktkramen... variërend van groente tot kleding. De markt is vooral gericht op de bewoners in Nieuw-Noord... maar uiteraard zijn alle zandvoorters van harte welkom... Nogmaals, aanstaande dinsdag wordt om 11 uur... de nieuwe weekmarkt officieel geopend. Gaan we naar 21 juni van 10 uur s morgens tot 12 uur... Eh, verzorgde de University of Sheff Sheffield Music Players Society een concert. De University of Sheffield Music Players Society... zal een repertoire van popmuziek spelen in het muziekpaviljoen... uiteraard Raadhuisplein. Eh, dat op 21 juni van 10 uur s morgens tot 12 uur. En dan, ja, dan is het zover. Culinair Zandvoort. 22, 23 en 24 juni. Uh, dan vindt op het Gasheidsplein in Zandvoort... voor de tiende keer het culinair Zandvoort plaats. Wellicht heeft u al eens genoten van de gerechten... chocolade koffie en gezelligheid. Maar wanneer u nog nooit geweest bent, wordt het hoog tijd. En is het, volg uh, het volgende misschien nog handig om te weten. Een hapje gaat niet zonder een drankje. En daarom zijn er twee tenten waar u ook in de bar een drankje kunt halen. Tijdens het evenement kunt u uitsluiten met scharrekoppen betalen... Deze zijn per 10 te koop bij twee kassa's op het terrein. U kunt hier ook pinnen. Eén scharrenkop staat gelijk aan 1 euro. De gerechten kosten maximaal 6 scharkoppen. En tijdens Culinaire Zandvoort vindt u bij de kassa's de culinaire krant. Deze krant staat boordevol informatie en must-have om mee te nemen naar Culinaire Zandvoort. Elk jaar blijkt dat de mensen scharrenkoppen over hebben aan het eind van het evenement... En deze hebben echt geen waarde meer na afloop van culinair Zandvoort. Daarom kunt u uw restant aan scharkoppen inleveren bij de organisatie. En deze zullen ze dan omzetten naar een donatie voor het goede doel. Meer informatie nogmaals. De culinaire krant bij iedereen inmiddels in Zandvoort in de bus gerold. Daar staan uitgebreid de informatie. De deelnemende ondernemingen. En nogmaals drie dagen lang culinair Zandvoort van 22, 23 en 24 juni. Dan maken we een bruggetje naar 23 juni en 24 juni. In datzelfde weekend dus. Heb je de DNRT Racing Days. De DNRT Racing Days. En dan hebben we het over het circuit Zandvoort. Zullen bol staan van autospectakel. De wedstrijden worden verreden door raceklassers uit de DNRT. Breedte sport series. Dat allemaal op circuit Zandvoort. Burgemeester van Alverstraat 108. Meer informatie over de DNRT Racing Days. Weekend op 23 en 24 juni vindt u terug op de website www.circuitzandvoort.nl. En mocht u daarna uh, nog denken van wat is er nog meer te doen... u bent natuurlijk altijd van harte welkom in het museum... en uh, uh, het Raadhuisplein, voormalige Raadhuisplein, Raadhuis uh, van Zandvoort. Want de Markt Visser takeover is inmiddels verlengd... van 1 juli tot 1 augustus. 1 augustus. Dus Mart Visser de takeover een maand langer... in ons prachtige dorp Zandvoort. Tot zover. Dankjewel Albert-Jan. En uh, trouwens het goede doel van uh, Culinair Zandvoort is de Zandstroom. Dus uh, mocht je muntjes over hebben, lever ze dan in. En dat geld gaat dan weer naar Zandstroom hier in Zandvoort. Het is toch echt muziek waar je geen genoeg van kan krijgen, toch? De single van Justin Timberlake en Chris Stapleton. Het was Say Something. Ook weer een plaatje uit de hitlijsten van dit moment. En ook weer een plaat uit The Euro Breakdown. De hitlijst die elke zaterdagavond dus 7 en 9 hoort bij CFM. Gepresenteerd door Mike Bulet en Patrick van Buringen. Ja, we gaan nou alweer naar Bloemendaal. Ditmaal niet voor een van de duurste stranden, maar voor een ander bericht. Jawel, uh, Beach Club vroeger in Bloemendaal -Zee mag tot en met 1 juli geen feesten en evenementen organiseren. Dat heeft de rechter van afgelopen week bepaald. De aanleiding voor de maatregel tegen Beach Club vroeger... is een geweldincident op 3 juni in de club... waarbij een ingehuurde beveiliger... buitenproportioneel geweld heeft gebruikt. De beveiligers probeerden in te grijpen bij een ruzie... tussen twee groepen bij de VIP-tafels. Zo is te lezen in het politierapport dat in handen is van NH Nieuws. Eén persoon werd geslagen terwijl hij werd vastgehouden door beveiligers. Omdat dit plaatsvond een week na het grote steek- en schietincident bij feesten op het strand, besloot wethouder Nico Heijink afgelopen donderdag tot het verbieden, of die donderdag tot het verbieden van feesten in vroeger. De beachclub probeerde dit te voorkomen door de rechter in te schakelen, maar deze besloot afgelopen week direct om de maatregel van de gemeente toe te staan. Een woordvoerder van de gemeente Bloemendaal lichtte de uitspraak van de rechter toe aan NH Nieuws. De rechter was niet blij met de bagatellisering van het politierapport... over de recente incidenten op Beats Club vroeger. In plaats van de conclusies van de politie aan te nemen... heeft de strandtent deze ondermijnd door geen passende maatregelen te nemen. Het is niet de eerste keer dat een feest van vroeger... werd gelinkt aan geweld op het Bloemendaalse strand. Vorig jaar mei brak er een grote vechtpartij uit... tijdens een aantal strandfeesten, waaronder een feest van vroeger. Door de maatregel van de rechter gaan de volgende feesten... deze maand op vroeger niet door... Kizomba on the Beach op 16 juni. Candy Shop Beach Festival op 17 juni. Meester Plusser on the Beach 24 juni. En Jonah, Fraser and Friends op 1 juli. Tot zover dit bericht. Tot en met 1 juli. Geen feesten daarbij vroeger. Tot zover het NA nieuws. We gaan weer de plaat voor je draaiers en de monkeys. Oh, I could hide the wings of the bluebird as she sing.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 night on his steed. Now you know how happy I can be. Oh, and our good time starts and end without dollar one to spend. But how much, baby, do you Dat zegt uh, mijn collega Albert Jans dan al tegen me als ik deze plaat ga draaien. Hé, hey, eigenlijk niet meer van die moderne troepen op de radio. Maar gewoon een heerlijke gouden oude plaats. Ja, dat was uh, de, de zeer van de uh, Monkeys en Daydream Believer. Marco Temes, hij is inmiddels gearriveerd in de studio. Goedemiddag, Marco. En, en oh, druk aan het signeren. Ja, druk aan het signeren, want, uh, Ja, het boek, uh, of het, je boek uh, is uit. Ja, ja, ja, daar gaan we het zo dadelijk over hebben in het derde uur van Stanford op zaterdag. Maar eerst gaan we weer een uh, wat uh, minder modern plaatje draaien uit de jaren 80. Hier is Ready for the World en Oscila. Um. Let the others be, cause with you is where I got to be. Yeah. Oh, sugar, where well, you been hanging out? Silver Ready for the Watts en Oshila. Terwijl Oshila, ja, van Shila I. Daar gaat het dan om. Het is tien minuten voor vier, Zandvoort op zaterdag met weer een bericht. Ja, en wel een scootmobielbericht. Het NK scootmobielrace vindt wederom plaats op circuit Zandvoort. Op 27 juni organiseert Stichting Gouden Dagen het NK Scootmobiel op circuit Zandvoort. Senioren uit heel Nederland zullen in teamverband een gooi doen... naar het Nederlands kampioenschap Scootmobiel Rijden. Minister Hugo de Jonge van VVS geeft om half uh, uh, tien uh, het startschot... waarna twaalf teams bestaande uit zes ouderen van 75 plus de strijd met elkaar aangaan. Twaalf teams met, met bij elkaar 72 deelnemers uit het hele land... hebben zich ingeschreven voor het NK Scootmobiel. Tijdens de race dienen meerdere obstakels te worden omzeild. Uiteindelijk levert elk team een afgevaardigde die strijd om de gouden trofee... Dit ludieke evenement is vermakelijk voor deelnemers en toeschouwers... maar het heeft ook een serieuze ondertoon. 50% van de Nederlandse ouderen is eenzaam. Dat is schrijnend. Gouden Dagen vindt dat ouderen in staat moeten zijn... er zelfstandig op uit te trekken en daarmee andere mensen te ontmoeten. En het kan, daar kan een scootmobiel een heel belangrijk hulpmiddel voor zijn. Dus schroom niet, zet het in uw agenda. Op 27 juni het NK Scootmobiel... Op circuit Zandvoort. En dat is vijf jaar geleden dat het geweest is? Dat vermeld ik wel, ja. Ja, zoiets, hè. Vijf jaar geleden ook het NK uh, Scootmobiel. En het is weer terug. Het komt weer terug op het circuit Zandvoort. En daar zijn we heel blij mee. Hier is Bluff en Soutenlander. Iets is beter dan met jou de koudholtzeren. Er zijn mensen die naar waar belanden... to be Wij zijn ook blij dat we zijn in Zandvoort aan de zee. En daar schijnt heerlijk het zonnetje op dit moment op deze zaterdagmiddag. Goed, maandagmorgen. is... Goed. Geen idee, maar dat wordt dit programma herhaald... tussen 8 en 11 uur. Dus we gaan op naar het nieuws en weer van 4 uur jou nog even vertellen dat we vandaag weer kampioen geworden zijn. Ja, SV Zandvoort 2, na Zandvoort 1 is ook Zandvoort 2 kampioen geworden. Van harte gefeliciteerd en Jan van der Leiden als voorzitter. Ook van harte aan het hele team. lekker gauw die lekker mee kan zingen. Deze van uh, Billy Joel en The Longest Time. We hebben nog even tijd over tot aan het nieuws weer van uh, 4 uur. Dus kunnen we kunnen nog even een lekkere zonnige plaat voor je gaan draaien. Wat dacht je van deze van de tambourine? Hier is High Under The Moon. Graag tot zometeen na 4 uur.